10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Zometeen praat ik verder met Kees Brederveld. Hij is scheidend directeur van het Nederlandse Rode Kruis. Nog een half uur praat ik met hem. En over vier dagen is zijn taak volbracht. Dan neemt hij afscheid als directeur. U hoort het allemaal in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Hier is Dorad Megens. Bij een zware bomaanslag in het centrum van de Libanese hoofdstad Beirut... is vanochtend een oud-minister om het leven gekomen. Het is Mohamed Sata, die nauw samenwerkte met de in 2005 vermoorde oud-premier Hariri. Het konvooi van de politicus werd volgens lokale media getroffen door een autobom. Correspondent Desi Moore. Het is gebeurd in uh, het centrum van Beirut, de zogenaamde downtown area. Uh, en dat is ook een symbolische plek, omdat die wijk uh, tijdens de burgeroorlog...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 Vanaf komende zomer moet iedereen een verklaring omtrent gedrag overhandigen. Volgens de BOVAG zijn er steeds meer onfrisse types onder de rijinstructeurs. De druppel die het emmer heeft doen overlopen... is een voorval van enkele weken geleden... waar twee rijinstructeurs met elkaar op de vuist gingen. En daarna is een vuurwapen aangetroffen bij een van de mensen in de auto. Dat is wat ons betreft een brug te ver. En ouders moeten erop kunnen vertrouwen... dat de rijinstructeur waar hun kind in de auto zit die van onbesproken gedrag is. De BOVAG wilde al een tijd een strenger toelatingsbeleid... maar volgens de organisatie wil minister Schultz niet meewerken aan landelijke regels. Zij vindt dat de rijschoolbranche de problemen zelf moet oplossen. De BOVAG hoopt dat andere rijschoolverenigingen... ook verklaringen omtrent gedrag gaan eisen. De Nederlandse filmcritici hebben de Italiaanse tragicomedie La Grande Bellezza... uitgeroepen tot beste bioscoopfilm van het jaar. Het heeft de kring van Nederlandse filmjournalisten bekendgemaakt. De film gaat over een oudere journalist... die op zoek is naar inspiratie voor zijn tweede boek... vertelt filmrecensent Robert Blokland. Het gaat ook over een man die door de, de homo wandelt... die naar feesten gaat, waar iedereen aan de ziet en ondergaat. Dus heel veel drank, heel veel, heel veel uh, ja, gelach en heel veel leegheid ook vooral. Dat ervaart de hoofdpersoon dus op een gegeven moment... van nou ja, heb ik eigenlijk wel iets goed met mijn leven gedaan... Want...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 Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen met één file. Eén file inderdaad, en door een bijzondere oorzaak. eerst een waarschuwing langs de kust rond het IJsselmeer. En in Zuid-Limburg komen zware windstoten voor. En de file staat op taal 1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Knopend Muidenberg en Gooi Meer, drie kilometer. Daar is een vrachtwagen met een aanhanger geschaard. Twee rijstroken zijn daar dicht. Weer een vrachtwagen. Oké, okay. Edwin Gerritsen, dankjewel. Zometeen, dames en heren, praat ik door met Kees Brederveld, scheidend directeur van het Nederlands Rode Kruis bij de KRO.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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Op vier dagen is hij algemeen directeur van het Nederlands Rode Kruis. Ik praat het komende half uur door met Kees Brederveld. Het is zes over tien. Het vervolg is dit van KRO. Goedemorgen Nederland. Meneer Bredeveld, u werd in 2005 algemeen directeur van het Nederlands Rode Kruis. En het eerste waar u mee te maken kreeg was de tsunami. Ja, dat klopt. U was in Sri Lanka. Ik uh, ben de dag voordat ik officieel directeur werd in het vliegtuig naar uh, Sri Lanka gestapt. Omdat ik ook zelf wilde zien wat het teweeg brengt in een land. Uh, als er zo'n ramp heeft plaatsgevonden. En uh, dat is, heeft een diepe indruk op me gemaakt. En dat is een uh, hele grote inspiratiebron voor de rest van mijn. Tijd bij het Rode Kruis geweest. In welke zin? Nou, je, je, je beleeft echt letterlijk in een land uh, dat zo is uh, overvallen door die ramp. Uh, hoe mensen daarmee omgaan. En, wat trof u aan? Nou, een enorme chaos. Echt een ongelofelijke chaos. Die door eigenlijk twee dingen werd veroorzaakt. Allereerst natuurlijk door de ramp zelf. Maar ook vervolgens wat dat teweeg brengt bij andere mensen die geen slachtoffer zijn geweest bij de ramp. Als het gaat om de slachtoffers van de rampen... is het beeld dat ik uh, niet zal vergeten uh, en nooit meer zal vergeten... de, de mensen die volstrekt verdwaasd langs de weg lopen... omdat ze niet meer weten waar ze heen moeten. Ze zijn alles kwijt, soms hun hele familie ook. En alleen maar omdat ze even boodschappen aan het doen waren... Uh, hebben zij het overleefd. En, uh, en als ze dan terugkomen, dan is alles wat ze dierbaar is, is verdwenen... En dat brengt een, een schok teweeg bij mensen die uh, uh, niet zomaar overgaat. En dat heeft een diepe indruk op me gemaakt. Het tweede wat een diepe indruk op me gemaakt heeft... is de echte chaos die veroorzaakt wordt door uh, de mensen die daar komen om te helpen. Dat is een, uh, zeker toen was dat een volstrekt ongeorganiseerde aangelegenheid. Mensen gingen op de Bonnefoy naar Sri Lanka toe om uh, hulp te verlenen. Het was gewoon een bende dus. Uh, uh, ik, zei, ik noemde het een chaos uh, en dat was het ook. Maar wat daar aan, aan bijdraagt aan die chaos... is dat er ook in dat land, uh, in elk land... een verkeer op gang komt van mensen die willen zien wat er gebeurd is... en mensen die willen helpen. En ik, ik kan me nog de autorit herinneren... die ik van Colombo naar het zuiden maakte... de volgende dag dat ik uh, aangekomen was. Uh, daar reden auto's uh, vier rijen dik naar het zuiden toe omdat er anders geen plek op de weg meer was. En het heeft dus ook uren geduurd voordat we daar waren. Omdat iedereen die kant op wilde. Uh, en uh, dat is slecht te reguleren, denk ik. Want iedereen gaat gewoon. Uh, maar het verhindert ook wel hele effectieve hulpverlening. Dus uh, daar heb ik veel van geleerd. Uh, en... Uh, dat is altijd om die reden ook een goed voorbeeld geweest om met mijn mensen de, voor de volgende keer is door te nemen hoe het eigenlijk beter zou kunnen. Kan het überhaupt goed georganiseerd? Nee, dat, de, niet zoals wij denken dat het goed georganiseerd zou moeten zijn. Dat is naar mijn overtuiging volstrekt onmogelijk. Uh, al was het maar omdat je niet in de hand hebt wie daar allemaal het vliegtuig nemen naar zo'n land toe. Je kan de mensen de toegang niet ontzeggen. Die willen helpen. En dat is hun drijfveer. En dat willen ze zo graag dat ze ook gaan. Um, wat, wat er wel gebeurd is sindsdien... is dat er door de Verenigde Naties een systeem is ontwikkeld. En dat is nog niet perfect, maar dat werkt alweer een stuk beter... dan wanneer er een complete ongeorganiseerdheid is. En dat is het zogenaamde clustersysteem... waar organisaties een bepaald onderwerp in de rampenhulpverlening toebedeeld krijgen. Om te voorkomen dat ze daar met z'n duizenden allemaal hetzelfde willen Precies. gaan doen. Exact. Want dat is op Haiti misgegaan. Daar kwamen op een gegeven moment zoveel mensen die wilden helpen. Zoveel organisaties. Dat de linkerhand niet meer wist wat de rechterhand deed. En dat ze dus op een gegeven moment moesten gaan vergaderen. En een soort van overheidsstructuur um, ja, bijna in het leven moesten roepen. Omdat daar alles weg was. Dat klopt. Uh, uh, dat was wel een hele bijzondere omstandigheid. Hè? Juist omdat er ook helemaal geen overheidsapparaat meer was. Wat datgene wat er al was... was natuurlijk net zo goed slachtoffer van die aardbeving geworden... als alle andere mensen daar slachtoffer van waren geworden. Um, dat is wel een hele bijzondere uitdaging geweest. Ja. Maar dat kwam ook omdat er um, uh, enorme banden zijn tussen de mensen in Haiti en de Verenigde Staten en Canada... die vaak ook een hele uh, uh, intense religieuze achtergrond hebben... en er dus heel veel mensen van allerlei soorten kerken... ook nog eens bijkwamen om die hulp te verlenen. Ja, dit is overigens mede de reden geweest dat Artsen Zonder Grenzen heeft gezegd... wij doen nooit meer mee aan Giro 555... nou nooit, maar in ieder geval nu niet mee aan Giro 555... van de samenwerkende hulporganisaties omdat zij zeggen, wij kiezen onze eigen projecten. omdat we dan zeker weten dat we effectief kunnen zijn... en niet met z'n allen op een kade in de rij gaan staan... om allemaal dezelfde hulp te willen vernemen. Nou, het is iets genuanceerder, laat ik dat zo zeggen. Ook wij kiezen onze eigen projecten. Ook al doen we mee met de uh, Giro 555-campagne. Maar zij doen het uh, uh, uh, uh, helemaal niet, om die reden. Destijds, uh, en dat was precies ook het begin van mijn uh, loopbaan... bij het Rode Kruis als directeur hebben zij uh, na een korte tijd in de nationale campagne... voor de tsunami gezegd, wij hebben genoeg geld. Mm -hmm. Als we meer geld zouden krijgen, kunnen we het niet opmaken. Dus wij stappen uit de campagne. Yeah. En dat hebben ze vervolgens hebben ze gezegd... nou, maar wij vinden het ook heel belangrijk om precies te doen waar we zelf goed in zijn. En wij hebben eigenlijk altijd wel voldoende geld... om datgene te doen wat er onder die omstandigheden nodig is. Mm -hmm. dat, daar is artsen zonder grenzen ook heel knap in. Die hebben een constante geldstroom... die ze mogelijk maakt om um, acuut hulp te verlenen... Um, ook al hebben ze geen nationale campagne. Wat je wel ziet is dat artsen zonder grenzen... ook in de, in de drukte van de fondsenwerving voor het werk... wat meer campagne voert dan ze vroeger deden. U bent eigenlijk arts. Ja. Kinderarts. Zo is het geweest. Zeg ik erbij. Want ik ben niet meer bevoegd om dat vak uit te oefenen. U hebt het te lang niet gedaan. Dat klopt. Te weinig bijscholing en dan verlies je op een gegeven moment... Ik heb geen punten gehaald, maar ik heb ook bewust afscheid genomen van dat werk. Waarom bent u ooit arts geworden? Omdat het een prachtig vak is. Omdat, het, omdat ik een bioloog ben. Dus sowieso qua karakter geïnteresseerd ben in leven... Um, en omdat ik heel graag uh, um, hulp wil verlenen en mensen beter wilde maken. Waarom? Ja, dat zit in me. Uh, daar heb ik nooit echt diep over nagedacht. Nooit? Nee, nee waarom ik dat nou precies wilde, uh, nee, weet je, dat gaat vanzelf en daar heb ik me eerlijk bij gevoeld. Dus ik had ook geen reden om me af te vragen uh, waarom ik dat nou gedaan heb. Um, laat ik eerlijk zijn, er is wel een moment geweest dat ik ontdekte waarom ik ermee gestopt ben. En dat had heel veel te maken met de emotie die ik zelf ook uh, heb en heb gehad. Um, bij de behandeling van heel ernstig zieke kinderen. Ik was uh, gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met bloedziekte. En omdat in, uw eigen zoon dat ook had? Omdat mijn eigen zoon uh, hemoflie heeft, hemoflie B. Uh, daar gaat het ons heel goed mee. Uh, zeg ik er meteen bij. Gelukkig. Ja, maar dat maak je dan uh, um, echt... Uh, ja, dat je alles van zo'n vak wil weten. En ik ben dus ook behandelaar van die patiënten geweest... in de tijd dat bloed besmet bleek te zijn met het AIDS-virus. En eh, daar zijn kinderen heel ernstig ziek van geworden... en ook aan overleden. Dat is een uitermate emotionele zaak. Maar daarnaast behandelde ik ook, ook kinderen dat met u kanker. Sorry. Ook, dat, ook door, door bloed dat u aan die kinderen hebt gegeven? Ja, zeker. En ik vond het nog dramatischer... wij hebben om... Eh, hemofiliepatiënten te laten emanciperen... en gewoon in het normale leven te kunnen laten functioneren... ook het systeem van thuisbehandeling gepromoveerd of gepromoot. En um, dat betekent dus dat wij ouders hebben geleerd... om die kinderen um, die eiwitten in te spuiten die ze nodig hebben... op het moment dat ze een bloeding hebben... of om te voorkomen dat ze een bloeding krijgen. En daarmee hebben sommige ouders ook dat dodelijke virus... bij hun kinderen ingespoten. Dat is een vreselijk drama. Heb u zich daar ooit schuldig over gevoeld? Uh, schuldig niet, maar ik heb me er wel heel verantwoordelijk voor gevoeld. En uh, dat is een verantwoordelijkheid die enorm zwaar uh, uh, drukt, ja zeker. Um, uh, schuldig kan je alleen voelen als je van tevoren weet dat dat risico er is. Dat wisten we op dat moment helemaal. Dat kunnen we ons nu niet voorstellen, maar dat wisten we toen helemaal niet. En... Um, dat, dat, dat maakt ook dat we het gewoon eh, hebben gedaan. De, de, de stroming was zorg dat hemofilie patiënten... een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. En daar heeft iedereen aan meegewerkt in Nederland. Die daar verstand van had. En eh, dat is ook heel goed gegaan totdat dit gebeurde. Ik kan me voorstellen dat als je het ontdekt... dat je jezelf voor je kop slaat of jezelf het lazer geschikt. Op zijn minst. Nou ja, wat ik daar eh, in de... Uh, persoonlijke sfeer uh, voor gevoelens bij heb uh, gehad. Ja, dat, dat, dat hou ik maar voor mezelf. Um, het heeft heel veel indruk op me gemaakt. Laat ik dat wel zeggen. Misschien niet zozeer op het moment zelf. Dan ben je er ook wel van onder de indruk. Maar je hebt de functie om er dan nog wat van te maken... en te zorgen dat, dat het beter gaat met die kinderen. Dat is de verantwoordelijkheid die je als arts hebt. Maar achteraf heb ik me wel eens afgevraagd... Uh, hoe ik dat heb gered, want die verantwoordelijkheid is wel heel groot, ja. Ja. U zei net, het heeft ermee te maken gehad dat ik ermee ben gestopt. Ja. Overigens, dat heb ik achteraf pas ontdekt bij mezelf: dat ook het emotionele van het werk uh, me af en toe te zwaar werd. In welke zin? Ja. Nou, weet je, ik, ik, ik heb het nu net over patiënten gehad. Ik behandelde ook kinderen met uh, kanker, bloedkanker, leukemie. Uh, dat heeft een heel hoog genezingspercentage. Maar voordat je dat bereikt... gaan die kinderen met hun familie wel door een heel diep dal. Dat is een uitermate emotionele omstandigheid. En ik heb grote bewondering voor mensen die dat doormaken... zo'n gezin en daar dan goed uitkomen. En voor de mensen die dat werk doen, nog steeds... Um, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat het mensen te zwaar wordt. Omdat ik dat zelf achteraf dacht. Ik heb wel een mooi verhaal waarom ik ermee gestopt ben. Maar een deel daarvan is toch ook de emotie die daarbij hoort. U trok het niet meer? Nou, kennelijk. Anders had ik die beslissingen misschien niet genomen. Maar op dat moment was ik me dat niet bewust. Hoe merkt u dat dan? Nou, achteraf... Uh, <laughs> uh, en een goede vriend van me, die helaas inmiddels overleden is... gaf een college medische psychologie. Dat gaat over de emoties die ook bij zorgverleners uh, aanwezig zijn. En die had mij um, uh, gevraagd om eens te vertellen waarom ik ermee gestopt was. En ik zat voor de, die uh, enorme collegezaal... met wel honderd uh, medische studenten, misschien wel meer... zat ik uh, uh, te vertellen met een heel rationeel verhaal... Um, uh, waarom ik ermee gestopt was. En ik hield mijn verhaal, mijn speekramen was te klein... ik wilde meer doen aan de voor, in de randvoorwaardelijke sfeer. Heel rationeel verhaal. En ineens dacht ik bij mezelf... als een soort ingeving, ja, maar dat is niet het hele verhaal. En daar heb ik toen uh, eens even goed over nagedacht... en toen ben ik tot de conclusie gekomen... dat ook de emotionele factor daar een belangrijke rol heeft gespeeld. Maar toen was ik er al mee gestopt. Dus die beslissing hebt u eigenlijk onbewust genomen... Ja, maar dat is niet altijd een slechte beslissing. Uh, want ik heb uh, op een hele andere manier ongelooflijk veel... Nou, voor mijn gevoel kunnen bijdragen aan het lot van patiënten. Overigens alleen maar in de indirecte sfeer. Uh, uh, daarbij, denk ik, is de uiteindelijke functie... die ik bij het Rode Kruis uh, uh, gekregen heb... wel een enorm belangrijke uh, factor geweest. Omdat dat een in de hele directe sfeer voor... Heel veel mensen die het heel slecht hebben, slachtoffers zijn geworden van, ramp, van rampen. Um, daar kan je dan echt wat voor doen. En uh, niet dat ik zelf hulpverlener ben, weer ben geworden, maar ik heb wel met, op, met mijn collega's en de organisatie uh, maatregelen kunnen treffen die het lot voor mensen sterk heeft verbeterd. Is het voor ze, of het directeurschap van het Rode Kruis, is dat de kroon op uw werk? Het is de mooiste baan van mijn leven. Waarom? Omdat ik er. 24 uur per dag um, het gevoel bij krijgt dat je ergens voor staat, wat met waarden te maken heeft, de grondbeginselen van het Rode Kruis, de, de, de uh, gevoelens en overtuiging die daarbij horen, namelijk dat je voor iedereen die het slecht heeft wat doet. En dan kan je niet alle lasten van de hele wereld op je nemen, dus wij uh, concentreren ons op uh, rampenhulpverlening en alles wat daarbij hoort. Um, dat is zo direct en daar heb je uh, zo'n prachtige organisatie voor... dat ik me echt geen mooiere baan kan voorstellen. Maar u bent gestopt met het behandelen van zieke kinderen... omdat u het emotioneel niet meer aankon... ook ja. omdat u ze niet allemaal kon helpen, denk ik? Uh, nou, ja, dat, de, die emotie is een belangrijke factor geweest. daarin. Ja, zeker. En als directeur van het Rode Kruis kunt u ook niet iedereen helpen? Nee, daar moet je keuzes in maken... Uh, die hebben te maken met de hoeveelheid geld die je hebt... en die hebben te maken met het feit dat je uh, uh, met elkaar hebt afgesproken... dat je probeert voor de meest kwetsbare mensen er te zijn. En dat betekent dat je de minder kwetsbare mensen... Uh, soms uh, onder omstandigheden links moet laten liggen. Ja, dat zijn keuzes die je moet maken. Maar die worden ook ingegeven door de beperking van de mogelijkheden die je hebt. Maar dat is een hele rationele afweging dan. Ja, en dat doet soms pijn. Zeker. Wat is dan pijn? Nou, frustratie vooral. Uh, dat je niet in staat bent om iedereen te helpen. Aan de andere kant um, uh, zijn er dan soms organisaties die dat op zich nemen. Daar kan je ook afspraken over maken. Um, maar waar het ons in eerste instantie bij al het werk om gaat... is dat wij levens willen redden. En door uh, omstandigheden te verbeteren... ook willen voorkomen dat nog meer levens verloren gaan. En uh, dat, dat is waar ons werk op gericht is... Ja. En dat is wel een heel duidelijk afgegrensd gebied. Wij zien altijd hulpverleners, inclusief de directeur van het Rode Kruis... die daar ja, een vrij zakelijke afweging moeten maken. Uh, ook met enige afstand spreken tot de ramp. Al is het maar ook om de emotie buiten de deur te houden... op het moment dat je daar hulp moet verleden, denk ik dan. Maar als ik u diep in de ogen kijk... dan zit er ook een hele emotionele man. Oh ja, zeker. Dus ja. er moeten ook momenten zijn geweest dat u er eigenlijk helemaal doorheen zat. Ja. Die zijn er af en toe. Um, Welke? En die zijn er bij iedereen die dat soort werk doen. Als je ziet hoe ellendig sommige mensen er aan toe zijn... dan staan de tranen echt in je ogen. En De, de laatste paar keer dat ik dat heb, heb mogen meemaken... was uh, um, met het, de, de problemen in Syrië. Dat is een, een situatie die ik me wel heel erg aantrek. Juist ook omdat wij zulke enorm goede banden hebben met onze Syrische collega's. Ik ben zelf een paar keer in dat land geweest. Niet tijdens het conflict, zeg ik er meteen bij, maar daarvoor. Uh, en uh, daar, dan bouw je een relatie op met zo'n organisatie... die heel bijzonder is en die het je ook mogelijk maakt... om ze heel effectief te ondersteunen. En uh, we hebben ze hier op bezoek gehad. Ook vrijwilligers van de Syrische Rode Halve Maan in Nederland. En uh, ik heb met die mensen zitten praten. En dan, dan zit ik echt bijna te huilen... als ik hoor wat ze allemaal mee moeten maken. Als u het nou hebt over de kroon op uw werk. U bent nog vier dagen directeur daar. Ja. Syrië is u dus niet gelukt. Nou, dat is niet helemaal waar. Uh, uh, ik heb nooit de illusie gehad dat ik een bijdrage zou kunnen leveren... aan het uh, ophouden van die strijd. Dat is een uh, politieke aangelegenheid. Uh, maar ik heb wel een heel goed gevoel... Dat we over de manier waarop wij onze Syrische collega's ondersteunen. En dat doen we echt ook al komt dat niet met grote campagnes tot stand, met heel veel geld. De Nederlandse regering steunt ons daar ook onvoorwaardelijk in, zou ik willen zeggen. Dat, uh, daar ben ik ook trots op, op uh, een, een regering die inziet dat dat nodig is... en daar ook de consequenties voor wil nemen. Waarom stopt u eigenlijk? Um, <laughs> dat is een hele goede vraag. Ik uh, ben aan het begin van dit jaar ben ik, uh, ziek geweest, ik ben geopereerd. Gelukkig gaat het allemaal helemaal goed, de klachten zijn volledig over... Uh, het was ook geen levensbedreigende ziekte, uh, zeg ik gelukkig. Maar ik heb me toen wel gerealiseerd dat als je niet gezond bent... je dit werk niet kan doen. En ik heb me altijd voorgenomen dat ik ook niet ziek van mijn werk wil worden. Dus als je uithoudingsvermogen minder wordt... en ik loop richting de 67 jaar... Uh, en dan moet je accepteren dat je uithoudingsvermogen minder wordt... dan doe je er verstandig aan om... Uh, eens even na te denken of je die verantwoordelijkheid van deze baan nog wel uh, op een goede manier kan dragen. En ik ben tot de conclusie gekomen dat het beter is dat ik stop. Um, en dat doe ik ook zonder spijt, want ik heb negen jaar een fantastische baan gehad. Zijn het dan de, de, de fysieke beperkingen en de beperkingen die u in de toekomst aanziet komen die dan tot deze beslissing hebben oh, geleid. In zo'n baan heb je ook de verantwoordelijkheid om na te denken over... Um, kan ik nog wel brengen wat mijn bestuur in dit geval van mij verwacht in de toekomst? En uh, als je daar niet volmondig ja op kan zeggen... en ik ben tot die conclusie gekomen, dan kondig je je vertrek aan. Zo gaat het. Hebt u, uh, u bent natuurlijk uh, uw leven veel van huis geweest. Ja. Als medisch specialist, directeur ja. van het rode Kruis. U ja. zegt net zeven dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar ja. in totaal. Wordt uw vrouw al nerveus dat u straks thuis zit? <laughs> ik geloof het niet. <laughs> uh, mijn vrouw werkt nog. Uh, dus die kan ook af en toe ertussen uit. Als ze daar zenuwachtig van zou worden. Maar wij hebben het uh, heel goed met elkaar. En uh, ik denk dat dat allemaal heel goed zal gaan. Ja. Ja? Yeah. Dus vaak hè, komen die mannen thuis, zitten die gaan zich overal mee bemoeien. Ja, dat is zo'n beeld, maar ik, ik ben niet zo... Nee, u uh, bemoeit zich nergens mee? Jawel, ik bemoei oh. me natuurlijk met het leven, <laughs> in een algemene zin... en het bedenken van leuke dingen die ik uh, moet doen. Maar ik heb ook voldoende eigen dingen... waarmee ik geen andere mensen hoef lastig te vallen. U gaat toch niet stilzitten... terwijl u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, inmiddels... Nee, ik ga zeker niet stilzitten. Want u uh, wordt bijzonder hoogleraar. Dat, dat ben ik al ja. enige tijd. Um, en ik heb gemerkt dat het, dat hebben naast de baan die ik bij het Rode Kruis heb... dat dat de tijd die je beschikbaar hebt voor dat werk... het onderwijs aan medestudenten studenten en het begeleiden van onderzoek... dat je, dat, dat een, een behoorlijke opgave is. Uh, ik verheug me op het feit dat ik daar vanaf 1 januari meer tijd voor krijg. Wat Dan, gaat u ze leren, nou, wat, die studenten? Nou, wat ik heel belangrijk vind is... Um, uh, over te brengen wat de gezondheidsvraagstukken zijn... Uh, in relatie tot een ramp. Of dat nou een natuurramp of een, uh, een uh, door mensen veroorzaakte ramp... zoals oorlog is, dat maakt niet zo heel veel uit. Uh, daar zijn een aantal mythen over... die ik graag weg zou nemen bij medestudenten. De welke? Zou... Nou, laat ik er één noemen. Um, het, is, het is een van de dingen die ik ook zelf ervaren heb... toen ik op Sri Lanka was. Daar zijn heel veel mensen omgekomen en die kan je niet altijd meteen opruimen. Dus dat um, in dat hele land, uh, zeker in het rampgebied... heerste een lijkenlucht. Um, dat toont aan dus dat er uh, lichamen liggen te vergaan. Um, heel veel mensen denken dat dat een enorm risico... voor besmettelijke ziekten oplevert. En Dat is zo'n mythe. Dat is niet het geval. Oh nee? Nee. De, de, uh, het grootste risico dat mensen na een grote ramp hebben... is het feit dat ze uh, geen goede sanitaire voorzieningen hebben... En um, dat betekent dus dat uh, uh, water vervuilt met ontlasting van mensen. Dat ze dat water dan gaan drinken. En dan krijgen ze daardoor de besmettelijke ziekte. Dus een van de eerste maar Ja, opgave... Als er lijken in liggen, lijkt me dat ook niet bevoordelijk voor nee, de kwaliteit van is, het water. Nee, dat is natuurlijk zo. Maar uh, het allerbelangrijkste is dat je de sanitaire voorzieningen beter maakt. Want het is de visieuze cirkel van uh, uh, diarree en slecht water drinken. Die maakt dat mensen... op grote epidemie, eh, epidemische problemen, epidemiologische problemen krijgen met besmettelijke ziekten. Uh, de opdracht is ook bij de rampenhulpverlening om heel snel te zorgen voor goede sanitaire voorzieningen... zodat mensen niet in hun eigen ontlasting hoeven te lopen... en te slapen en te drinken, et cetera. Yes, dus dat is eigenlijk de grootste bedreiging na zo'n ramp. Zeker. Ja. Juist. Uh, en, en over de transparantie gaat u dus zo ook van alles en nog wat onderwijs, heb ik gelezen. Nou, over de manier waarop wij communiceren. Uh, um, um, niet zozeer vanuit boekhoudkundig oogpunt... maar meer over wat, waar, om, om welke boodschappen gaat het nou bij rampenhulpverlening... en wat maak je zelf mee als je in dat gebied komt. Ja. En ik hoop ook in staat te zijn om een aantal medische studenten mee te nemen... die kant op, om ze te laten ervaren welke gezondheidsproblemen er zijn. Een van de andere uh, hele belangrijke gegevens is die mensen zich niet realiseren... maar als je het vertelt zeggen ze allemaal, oh ja... Mensen zijn voor de ramp natuurlijk ook al ziek. Die hebben chronische ziekten, zoals hoge bloeddruk... en suikerziekten en andere uh, ziektebeelden... die um, onmiddellijk levensbedreigend worden... als dat niet meteen door wordt behandeld. Als er geen geneesmiddelen zijn. En dat is, betekent dat je niet alleen heldhaftige... chirurgische uh, uh, uh, geneeskunde hoeft te bedrijven naar een ramp... maar dat je ook gewone basisgezondheidszorg moet bedrijven. Goed, dat zijn twee van de dingen die jullie studenten gaat leren. Ik zelf nog vier dagen directeur van het Rode Kruis. Wat is nou het allerbelangrijkste dat u daar hebt gedaan... als u daar straks de deur dicht trekt en de dozen zijn ingepakt. Of misschien is dat al wel gebeurd, weet ik eigenlijk niet. Maar... Nou, laat ik, laat ik daar twee dingen van noemen. <kliek> Wij hebben, eh, toen ik aan die baan begon, ons voorgenomen... om eh, de organisatie een heroriëntatie op de eigen hulpverlening in Nederland te laten hebben. Dat betekent dat we de strategie hebben omgebogen naar een... Organisatie die zich voornamelijk met rampenhulpverlening bezig had. Daar moest eerst de organisatie structuur voor worden gewijzigd. De hele juridische structuren hebben we um, uh, veranderd. En vervolgens moest er een nieuwe strategie worden aangenomen. En uiteindelijk moest die organisatie ook slagvaardiger worden gemaakt. Ook in de begeleiding van de vrijwilligers. De besluitvorming daar. Um, de definitieve besluitvorming daarover. Mm -hmm. is op de ledenvergadering van afgelopen 7 december geweest. En ik heb de ledenvergadering bij mijn afscheidswoorden verteld dat zij in die besluitvorming mij het belangrijkste cadeau hebben gekregen... gegeven wat ik had kunnen krijgen bij mijn afscheid. Door die besluitvorming. Nog vier dagen. Zo is het. Ik wens u een hele goede jaarwisseling. Dank u wel. Veel dan plezier dan met, de, met de leerstoel. Dank. En uh, geniet ook een beetje van de extra tijd die u krijgt. Dat zou ga ik, zeggen. ik zeker doen. Alvast de beste wensen voor 2014. Dank en u. Uh, dank dat u, dat u hier ]heid. het afgelopen uur wilde zijn. Graag gedaan. Kees Bredeveld was dat. Uh, hartelijk dank. Nogmaals, uh, zometeen, dames en heren. Uh, Jeroen Wielaard met lijn 1, die zit gewoon als te doen gebruikelijk in een bus ergens in Nederland. Jeroen, waar ben je? Goedemorgen. Nou, niet in een bus. Oh, je zit in een uh, prachtig huis aan de rand van uh, Breda. Uitzicht op een lange, grote tuin. Voor mij een schouw voor een riant open haardvuur. Kerstboom nog voor de tafel waar alles van gisteravond nog staat. <laughs> Bodempjes rode wijn. Er waren zo'n twintig man hier over de vloer bij Frans Derks. Je kent hem nog wel van vroeger met dat fluitje. Ja. Maar wij gaan het vooral hebben over de zorgzame samenleving... in tijden van participatie samenleven. Niet in de bus, maar wel voor de NTR met lijn 1. Jeroen Wielaert... Waar staat? Zometeen hoort u meer van hem. Eerst nu het NOS Journaal van half elf. Door Ant Megens. Bij een zware bomaanslag in Beirut is vanochtend een oud-minister om het leven gekomen. Het gaat om Mohamed Shatta, die nauw samenwerkte met de in 2005 vermoorde oud-premier Hariri. Het convooi van de politicus werd getroffen door een autobom. Er zouden zeker vijf doden en tientallen gewonden zijn. De aanslag was in het zwaar beveiligde centrum van Beirut, niet ver van het parlementsgebouw.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 De BOVAG wil af van rijinstructeurs die zich schuldig hebben gemaakt... aan zeden, fraude en geweldsmisdrijven. Vanaf de zomer moet iedereen een verklaring omtrent gedrag overhandigen. De BOVAG wilde al langer een strenger toelatingsbeleid. Maar volgens de organisatie wil minister Schultz daar niet aan meewerken. Zij vindt dat de rijschoolbranche de problemen met rijinstructeurs zelf moet oplossen. Dat zijn de hoofdpunten. Is die vrachtwagen al weg op de A1, Edwin Gerritsen? Nee, het is nog niet weg en het is ook nog erger geworden. Want hij verspert nu de hele rijbaan op de A1 van Amsterdam de Amersfoort. Tussen Muiderslot en Meer staat 4 kilometer file. Het verkeer kan er alleen langs via de vluchtstrook. Nou, sterkte daar in de file. Alle reden om te luisteren naar Jeroen Wielaert... bij de restanten van een Bagganaal in lijn 1. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen vanuit de rand, vanaf de rand van Breda. Rock and roll in korte broek. Anarchie met de scheidsrechtersfluit. Langharig, elegant, joyeus, maar ook dwars. Dat is het onuitwisbare beeld Frans Derks. Ja. Ik kan dan maar alleen ja op zeggen. Want uh, toen ik de afgelopen dagen af en toe liet vallen dat ik bij jou op bezoek ging... kwamen de mensen echt met dat soort, met dat soort termen aanzetten. Ja, dat kan. Uh, ik denk namelijk gewoon dat je uh, geen automatisme in je leven moet hebben. Je moet uh, ad hoc reageren op de dingen die zich voordoen. En dan doe ik dat op mijn manier en dat is recht toe recht aan. En dat uh, valt niet altijd goed. Hè. Dat was destijds, uh, nog, jaren, nog jaren, steeds jaren zeventig. Alle voetballers uh, zagen eruit als Crosby, Stills, Nash en Young. De scheidsrechter ook. Het was ook wel uh, conform de tijdgeest, toch? Ja, dat kun je zo zeggen. Maar de tijdgeest is bij mij niet veranderd. Want ik ben ook hetzelfde gebleven. Het broekje past nog. Uh, de kunst van het fluiten, heb ik altijd gezegd... Het is niet te fluiten, je moet van het spelletje houden. En ik heb de laatste tijd toch wel de indruk... dat de arbitrage wat dat betreft... een uh, woord van kritiek uh, moet on kunnen ontvangen... Maar daar gaan we het dit half uur niet te veel over hebben. Over, arbit niet. over arbitrage gaan we het niet ja. hebben. Ik herinner me uit die periode en pas geleden ook nog gememoreerd... in een gevoelige, geladen uitzending over het einde van de Molukse actie in 1977... dat ik meespeelde in een journalistenwedstrijdje... Het was in Veenendaal, als ik me niet vergis, met David Levy, toenmalige chef sport van de Vallei. En de scheidsrechter was Frans Derks. Ja. En die had die week een interview gehad in het Parool. Waarin hij vertelde dat eigenlijk iedereen met luiten gewapend naar de stilstaande trein moest optrekken. Ja. Uh, ik moet vertellen, ik heb een enorme sympathie voor ammonezen in het algemeen. De meest trouwe mensen dus ook aan Nederland. En ik moet vertellen dat ik toen erg gechoqueerd was... door de wijze waarop uh, die treinkapingen en toestanden allemaal gebeurd zijn. En ik heb daar uh, ja, toch wel verdriet over gehad. Destijds wilde je dus een ludieke oplossing. Ja, ja. Ja. Ik herinner me nog, het was een zekere nazit op de grote pekken in Veenendaal, flat van Achthoog. En daar ben je een polonaise voor gegaan, onder, ja. onder het zingen, we gaan naar de trein, we gaan naar de trein, weet je nog? Ja, ja, dat weet ik nog ja. heel goed. Ja. <laughs> Toen hebben we dus de polonaise snel afgebroken omdat er een lekker bakje koffie kwam en over de wijn nog maar niet gesproken. De volgende morgen liep het heel erg veel vreselijker af dan met Luiten. Ja, ja. Maar dat konden wij toen nog niet weten. Zeker niet. Ik bedoel, dit zijn dingen die je nooit vergeet. En, uh, het is jammer dat het gebeurd is. en uh, Omdat zo een aantal mensen die dus een beetje buiten de orde... zo gereageerd hebben, dat vind ik jammer. Die trein, de kop van de trein, werd aan fladder geschoten. Ja. Met de Molukse kapers binnenin ook. Ja. Nu is er opnieuw de roep naar een onderzoek terwijl eigenlijk al bekend was... hoe uh, verschrikkelijk die mensen aan hun einde kwamen. Ja, het is natuurlijk uh, tragisch... maar als je nu dat onderzoek start... ik vind namelijk... Uh, men moet dat geld maar ergens anders aan besteden. Ik, uh, ik heb geen enkele behoefte meer om... en ik denk heel Nederland niet meer... om te weten wat er 20 jaar of 30 jaar geleden gebeurd is. Ik denk namelijk gewoon dat genoegzaam bekend is... wat er gebeurd is. En als je dat nu weer in een onderzoek gaat gooien... Wij zijn in Nederland erg voor onderzoeken. En uh, ik uh, moet daar een anekdote over vertellen. Ik las van de week in de krant. dat Defensie ging een onderzoek doen. Achter bij een huis wordt gehockeyd door zwart-wit. En daar was een trainer. en die was straaljagerpiloot en helikopterpiloot. En die trainde het eerste damesteam. en die zei tegen de meisjes. Uh, van ik kan niet trainen, want ik moet gaan vliegen... maar ik vlieg wel even over met een helikopter. En toen kwam op een gegeven moment... kwam de helikopter overvliegen en toen lagen de meiden op de grond... en dan word je lul gevormd. <laughs> Gewoon liggend op de grond, ja, grond hadden ja, ze... liggend op de grond hadden ze foto's. Dat is, na twee jaar is dat ook nog ter discussie gesteld... En nou gaat Defensie een onderzoek. Denk ik, ja, mensen, dat is verloren geld. Ja, maar Ja, ja. bezuinigen. Okay. We gaan naar jouw muziek, naar Rob de Nijs. En ik zeg de mensen dat ze kunnen meepraten. Dan wel vragen aan Frans Derks kunnen stellen op 0800 1121. 0800 1121. Tweeten kan naar hekje Lijn 1 en mailen naar lijn1apenstaatje ntr.nl.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 Is dat ongeveer uh, de absolute leeftijd? Uh, denk aan Harry Moelis, die ooit, altijd zei dat hij ooit 17 was gebleven. Frans, Merks? Nou, laat één ding gezegd zijn. Mijn uh, prachtige vader, mijn enige idool in mijn leven... die zei altijd, jij wordt nooit volwassen. Als je dat wordt, geef ik een feest. Het feest is nooit gekomen. Het is hier wel een feest geweest gisteravond. Ja, het is wel een feest geweest. Twee uur geworden, hè, vannacht? Ja, tien over twee gingen we naar bed. <laughs> en uh, dan komt uh, de technicus aan. En uh, ja, uh, dit die melodietje heb ik ook voor Tycho, mijn neefje. En voor uh, eh, Floris gedraaid. Want die vinden dit ook een mooi nummer. Hè? En die zitten nou in de keuken. En ik moet je vertellen, dus uh, volwassen worden, dat ligt mij niet door. Ik hou niet zo van volwassen mensen, want er zijn er zoveel van. En ik vind namelijk gewoon dat je jezelf moet blijven. En ja, ik ben een kind gebleven. Ik kan van hele kleine dingen enorm genieten. Maar wel ingewijd op het strand in de liefde? Eh... Uh, ja, het strand is op zich al een, een plek. Ja, ja, ja, ja. Dus ook wel lekker in de, in de branding geneukt. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Um, heb je de koning gehoord? Ik heb de koning gehoord, ja. En? Goed. Gewoon goed. Alleen... Uh, had die, uh, het, had hier, het had hier opgenomen kunnen zijn, met ja, de kerstboom, met die schouw, ja, en hij had, die klok. hij had, had voor mij ook een trui aan mogen trekken. Maar ik bedoel, de tekst die hij deed was perfect. En waar ik me een beetje aan irriteren is dat men dan, uh, zich afzet tegen Beatrix. Beatrix heeft het op haar manier perfect gedaan. Nou, afzet, het was meer vergelijking tussen de ja, voormalige maar vorstin ik, maar, en, en haar zoon. Maar ik heb ook uh, kanttekeningen gehoord. Dan denk ik wel, de Sodomiet erop, de, de, de koningin heeft... Hij heeft het perfect gedaan. En dat is een andere tijd. De koning heeft het goed gedaan gewoon. Ze noemden hem allemaal een beetje vlak. Met uh, voorzichtig geen politieke uitspraken doen en zo. Ja, je, je, je, waarschijnlijk mag de koning geen uit, politieke uitspraken doen. Want dan uh, gaat hij dingen bepalen. En ik denk dus, uh, de koningin die had wel eens een keer een steek onder water naar de politiek. Ja, en als je de politiek zo af en toe bekijkt... dan denk ik, ja jongens, ga ik een keer uit met dat gezin. Ja, als zelfs Geert Wilders het goed vindt... dan moet er toch iets mis zijn, of niet? Ja, nou Geert Wilders mag van mij even zijn mond houden. Ik hou niet van uh, een soort racisme. Alle mensen zijn gelijk, zo heeft mijn prachtige vader gezegd. En dat moet zo blijven. Iedereen heeft recht om dat te zijn. En eh, kinderen waar ook ter wereld geboren... welke kleur ze ook hebben, ik hou van alle mensen. En dat zijn natuurlijk... De katholieken hebben in het verleden ook met de kruisheren een enorme rotzooi gemaakt. In Noord-Ierland hebben de, hebben de katholieken en de protestanten ook nog tegen elkaar gevochten, zeer recentelijk. Uh, ja. Waar God in het geding is, daar gebeuren hele rare dingen. Sepp Blatter, die vindt van zichzelf ook dat hij heel goddelijk is. Nou, daar heb je je pas geleden uh, in een kolom uh, toch nogal stevig tegen afgezet. Ja, ik vind namelijk gewoon dat de man al jaren weggemoet had. En ik moet dan even die meisjes... Cep Latten, voor degene die niet van voetballen houden. Dat is een hele hoge, in het hele grote internationale voetbalwezen. Hij ja, denkt dat hij de hoogste is en dat is hij ook. Maar, maar misbruik van zijn positie. Hij heeft alle eh, landjes die eh, centen tekort kwamen, heeft hij geld gegeven. Die stemmen dan automatisch op hem. Ook de toewijzingen van, van de WK. Het is één corruptie. En ik moet vertellen, ik vraag me af... als dus het voetbalparlement bij elkaar is... die allemaal kritiek op hem hebben... dat ze die man niet gewoon wegstemmen. Er moet een frisse wind gaan waaien daar. En als je die man dan ziet, met de herdenking van Mandela... dat hij op een gegeven moment... Elf seconden besteed aan, dan denk ik gewoon sodomiet op, man. Pas geleden bij de loting voor het WK. Ja, ja, ja. Duurde niet een minuut, maar elf seconden. Ja, ja. ja. Mandela, uh, die natuurlijk uh, Sepp Blatter in zijn pink heeft. Ja. Uh, ik ben in de Rome Eiland twee keer geweest, één keer in een groep. En toen was daar een begeleidster van 21 jaar. En die zei, dit is het Auschwitz. En toen werd ik een beetje kwaad. Dat heeft natuurlijk absoluut geen vergelijking met Auschwitz. Auschwitz is zo uniek in negatieve zin. En toen ben ik een beetje boos geworden. En toen heb ik tegen gezegd, dit is dus natuurlijk vrijheidsafnemen. Dat is ook erg slecht. En daar ben ik in de cel van Mandela geweest. En daar ben ik later nog een keer helemaal... Op mezelf ben ik nog een keer teruggegaan. En toen heb ik alles eens een keer onderzocht. En eh, ik moet vertellen. Ik was erg geïmponeerd. En ik vind het een fantastisch mens geweest. Vier en, muren waarbinnen zich een enorme onverzettelijkheid heeft ja, samengebald. Ja, ja, en laat ik weer even zeggen. er zijn weinig Mandela's in de wereld. Jammer. Ja, maar het was wel heel opvallend bij zijn, na zijn sterven... dat iedereen toch ineens bevangen was door uh, het woord verzoening. Ja, ja, laat ik één ding wel zeggen. Als je dus door Zuid-Afrika reist... en ik ben daar intensief aan het reizen gegaan... in een auto dwars door Zuid-Afrika... dan heb ik niets naars ontdekt. En er is natuurlijk dus blank en zwart laten we eerlijk zijn, de boeren hebben dus daar nogal huisgehouden... dan denk ik gewoon dat er maar één mogelijkheid is... om met elkaar in Zuid-Afrika samen te leven. Dat is blank en zwart met elkaar. En laat ik ook stellen dat ik daar ervaren heb... dat de gearriveerde donkere mensen... de grootste vijand zijn van de arme mensen daar. Dus... De Afrikaners, de, de, de, de donkere Afrikaners... die zijn eigenlijk de vijand van een heleboel mensen... die negeren gewoon de armoede... Van de van, van de townships en. Uh. Je schetst eigenlijk de klassenscheiding die onder de zwarte bevolking ja. zelf is ja. ontstaan. Dus ja. manifest. Maar niks naast ontdekt, is dat ook toch een beetje de wereld door een al te roze bril zien. Of je gelet op wat je zegt over de verschillen in onder zwart dat je ook realistisch bent. Nee, wat ik, wat ik bedoel te zeggen is dat ik... Eh, men zegt altijd dus dat er in Afrika eh, gevaarlijk is en zo. Ik ben echt in de townships geweest. Ik ben overal geweest, want ik ben zo nieuwsgierig als de pest. Dat ik eh, alles... Ik heb ook met, met die kindertjes staan. Die, die, dus met die grote prachtige ogen. En die staan te dansen. En als ik wat randjes gaf aan... ze. Nou ja, het is, het is onvergetelijk. Ik vind het zo'n zulk, zulk fantastisch volk. Hè? Er is daar ook een WK voetbal geweest een paar jaar geleden. Ja, daar ben ik ook geweest. Ja, ja. En toen ben ik ook de townships ingegaan. Ja. Er was van tevoren heel veel gedoe over... dat het uh, uh, uh, uh, ook een, een chaos zou worden. Maar het werd nou is het niet een model WK. Maar het was heel goed voor Zuid-Afrika. Of dus? Blatter dat, dat nou had georganiseerd of niet... Het werd mooier dan iedereen dacht. Blatter organiseert niks. Nee, natuurlijk niet. Maar uh, ik moet vertellen: ik ben er zelf geweest en ik heb een paar wedstrijden bezocht. En ik moet vertellen: fantastisch om daar te zijn. En ik heb bijna foutloos heb ik het meegemaakt. Wij zitten hier omdat er zoveel te doen is tegenwoordig over de zorgzame samenleving, over hoeveelheid voedselbanken, over de, um, de participatiemaatschappij, participatiesamenleving. Jij brengt dat um, ook um, voortkomend uit het voetbal al jaren in praktijk, want ooit is het begonnen met een stichting meer dan voetbal. Ja, de stichting Meer dan voetbal is ontstaan toen, 2004, toen het betaald voetbal 50 jaar bestond. En ik was toen voorzitter van de Jubilee League. En toen hebben we dus besloten dus dat we dus in feite in de stichting, dat er meer dan voetbal is. Om vooral naar de mensen toe de indruk weg te nemen dat de voetballers alleen maar zakkenvullers zijn. Geen schaamlap? Uh, nee, ik vind namelijk gewoon. Nee, nee, zo moet je het niet zien. Naar buiten uit laten zien. Op het moment dat wij dus begonnen... was er alleen al in betaalde voetbal waren er 178 projecten... die in feite door de betaalde voetbalorganisatie gedaan... bezoek aan de ziekenhuizen, organiseren van, van kinderfestijnen. En dat hebben we met de amateurs later geïntensiveerd... Ge en dat is nou landelijk geworden van die 1,2 miljoen eh, voetballende vrouwen en mannen die doen mee aan, aan meer dan voetbal. Het is dus he ook in an dat is een ander beeld dan de, de, de grensrechten die in elkaar wordt geschoten. Ja, ja, ja, en eh, laat ik één ding stellen: eh, ik vind het eh, zo erg wat er gebeurd is, maar laten we ook eerlijk zijn: dat is niet het hele voetbal. Dit is een, een, een enorm betreurenswaardig incident. En uh, ik moet vertellen dat, dat als je daar het hele voetbal op hangt, doe je het verkeerd. Nu is die stichting ook verder geëvolueerd. Is een andere naam gekregen? Nou, de stichting heeft geen andere naam gekregen. De stichting meer naar voetbal blijven staan. Uh, Michael van Praag was secretaris. Uh, Korthals, de ex-minister, voorzitter en ik was penningmeester. En toen hebben we gezegd: als mensen uit de samenleving die een beetje uit de boot gevallen zijn aan sporten gaan. dan krijg je vlug een resocialisering mogelijkheid. Toen hebben we een voetbalcompetitie gestart. En meer dan voetbal, die heeft toen gezegd: die organisatie groeit zo hard, die moet apart zijn. En toen hebben we de Stichting Life Goal opgericht. Mm -hmm. En die Stichting Life Goal is dus nu de organisator. Van de landelijke competitie. Van de vrouwen en mannen. die dus dakloos zijn. En we hebben dus. het woord dakloos wat, wat de beladen is. hebben we gezegd. Het is niet de dakloze Cup. het is de Street Cup. En. de winnaars. zowel bij de vrouwen. en de mannen. gaan naar het wereldkampioenschap. en die zijn natuurlijk lekker aan het knokken. Eh, om de, die prijs. En je ziet ook schitterend mooi voetbal. Ik ja. hey, voordat we daarover verder gaan, even een luisteraar eh, erbij betrekken. Jan Kool, je hebt een vraag aan Frans? Goedemorgen. Uh, het, is, het is Jan, Jan Kool. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb, heb aan Frans de volgende vraag. Ja, het dramatische geval van Nieuwenhuizen is goed afgesproken dat de scheidsrechter en de spelers niet met elkaar in discussie gaan. Wat is nu de reden dat zich daar niemand meer aan stoort? Is dat is dat ik van maatstreek en van de KVB die de deel openzet voor dat kleine groepje daar altijd verkeerd wordt. Ja, ik moet vertellen als je met elkaar afspreekt in Nederland vooral dat je niet met elkaar niet in discussie gaat. Dan kun je niet, dan kun je net zo goed de poorten sluiten. Ik vind namelijk gewoon dat ik begrijp dat spelers wel eens een reactie hebben. Naar de arbiters, We hebben een reactie naar de politici, we hebben een reactie naar de, eh, de, de politie, enzovoort, enzovoort. Zware gezag daar zijn de Nederlanders altijd een beetje als strand bezig. En ik denk gewoon dus dat je de, de, de, de lol die je moet hebben in het spelletje, die moet er vanaf stralen. En waar ik me wel is aan ergens, dan mensen die miljoenen verdienen in de voetbal dat die zich afzetten tegen de arbitrage. Die moeten dus de discipline hebben... om te accepteren dat er een geval is. Geen voorbeelden, dat soort miljonairs? Nee. Ik, nou, niet allemaal. Er zijn natuurlijk ook fantastische jongens bij. Maar ja, ik zei wel eens wat terug tegen de heren. En ik liet ze ook wel eens een paar minuten nu aan de bal komen. En dan zei ze, maar ik deed toch niks. Dan zei ik fluit tegenwoordig, voordat je wat doet. Dus laten we niet... het Enorme betreurenswaardige incidenten. En al meer laten we dat niet als voorbeeld nemen voor het voetbal. Het is een incident en daar moet ik bij blijven. En wat moeten moet ervan leren, dat we met elkaar goed omgaan. In de, en, uh, ja. de maatschappij van nu. Goed met elkaar omgaan. Incidenten zullen blijven voorkomen. Pas geleden waren er toch ook weer uh, aanvallen op arbiters op het amateurvelden. Voordat we verder gaan over de daklozen. Ik vergelijk die tijd waarin jij bekend werd met, uh, als anarchist in korte broek met je arbitersfluit. En de maatschappij van nu. Je hebt ook wel eens gezegd, onlangs nog in een column. Er is veel te veel conformisme. Men is niet ondeugend meer. Ja, maar dan moet, ondeugend in de leuke zin. Ja, ik bedoel dus: eh, je moet lekker ondeugend kunnen zijn. Ik herinner me dat wij met het Brandpuntteam van de KRO een keer een voetbalwedstrijd hebben gehad. En daar afloop gingen wij naar Maagdenhuis toe. Dat werd bezet. En toen zei ik, jongens, weet je wat we doen? We gaan solidair met die studenten zijn. We kruipen door het raam naar binnen toe. En met uh, Wille van Frankwijn en Al Langebent zijn we toen naar binnen geklommen. En hebben toen op een gegeven moment, hebben we daar... Die mensen aangehoord en dan hebben we het liedje geleerd. Daar komt de politie, daar komt de justitie, enzovoort, enzovoort. We zijn daar dus door de politie de dag daarna uitgedragen. En dat was een leuke vorm van protest. En tegenwoordig ontaart protest wel eens een keer in geweld. En dat vind ik erg. Elke vorm van geweld zweer ik af. Ik heb hier een reactie van uh, Jasmijn. Heimwee naar mannen zoals Frans Derks op de voetbalvelden. Uh, geen regelneukerij, maar lezen van een partij. Invoeling van emoties. Een dikke kus voor, de... voor Jasmijn. Hè? Ja. Jasmijn, daar kun je mee het, <laughs> het nieuwe jaar in. Uh, solidariteit, zorgzaamheid, uh, betrokkenheid, danklozen. Uh, dat voetbal dat dakloze voetbal gaat een, een WK beleven. Ja, Voorbereidingen duren nog dik een jaar, maar dan is het zover in Amsterdam op het Museumplein en de Dam... 70 landen vertegenwoordigd. Mannen en vrouwen. En dat gaan we organiseren dank aan de gemeente Amsterdam. Ze hebben zich enorm ingespannen. Eberhard van der Laan, spoedig alle gehele stel eventjes tussendoor. Dan zeg ik gewoon... Eberhard heeft even een mannenakkefietje. Maar het is wel zo dat Ebert van der Laan, die omarmt het. En laat ik ook enig stellen, de intensiviteit van het leger des zeils dat is geweldig, die samenwerking. Uh, het loopt als een trein. En we zijn het enige land in de wereld die een reguliere competitie heeft. En we zijn ook, laat ik dat maar rustig stellen... en ik mag zeggen dat ik in Zuid-Amerika en Afrika... heb ik dat allemaal mee kunnen maken. Jij fluit dat nog, hè? Ja, Tuurlijk, tuurlijk. Het, het, het, ga, het gaat natuurlijk dat de In mensen... In korte broek. Ja, ja, ja ik uh, fluit dat, ja, en, uh, maar ik fluit nog andere wedstrijden ook. Maar er moet wel een goed doel aan vastzitten. En het is dan wel zo dat Nederland aan de top staat... wat de verzorging van daklozen... Uh, en we hebben er ook successen mee. Veel jongens vinden via de sport van de live goal vinden de weg terug naar de maatschappij, worden begeleid door de gemeente... door Leger des heel zeer intensief. En eh, wij zien dus dat mensen zelfs universitaire studies gaan doen... door die begeleiding. Dat WK, voetbal voor daklozen, kortom, is een sport, heeft een sportoverstijgend belang. Ja. Ja. Maar wat een contrast bij uh, wat we nu weer gaan zien in, Brisa in Brazilië. Enorme hoeveelheden sponsorbedragen. Miljonairs op het, op het veld. Dat is straks op de Dam en Museumplein verre van het geval. Ja, dat is de paradox. Sterker nog, jullie hebben nog geld nodig. We hebben nog geld nodig. En we hopen dus uh, toch een aantal instanties bereid te vinden. Ze, wij hebben dus meer dan de helft al opgehaald... En dat is hoeveel? Uh, wij moeten 2,4 miljoen hebben. En we hebben iets meer dan 1,2 miljoen. Dus uh, grote jongens uh, die daar dus aan de multinationals zitten... even dus de portemonnee trekken. En dan doe ik een dringend beroep op jullie. Niet zeuren, gewoon eventjes. Uh. En alle burgemeesters ook nog wat extra's geven. Uh, wij zijn schooiers, Laten het zo maar zeggen. <laughs> En 1 euro per um, betaalde bezoeker aan het uh, voetbal? Ja, ja, dat heb ik op een gegeven moment zo, was ik aan het denken... als het engagement in Nederland, en dat is er gewoon... voor mensen die dakloos zijn geworden. En laat ik direct nog even een anekdote vertellen over de... Heel kort. Heel kort, ja. En de dat, daklozen worden meestal bestemd als luie mensen... Ik kwam uit een uh, televisieuitzending. die ik met, samen met Paul de Leeuw. in de gasfabriek in Amsterdam gedaan had. Die ging naar Benny Muller toe. een hapje eten. En toen liep ik op donderdagavond. door de stad. en toen zag ik daar een jongen met een dakloze krant staan. En toen heb ik. die had een hond bij zich. heb ik wat gekocht voor hem. Wat uh, broodjes en uh, wat hondenbrokjes. En toen op een gegeven moment. Toen, uh, vroeg ik aan die man. hoe is het zo gekomen? Hij zegt <coughs> Ik studeerde rechten. Mijn vriendin ook. Mijn vriendin stak de straat over. Werd doodgereden. En ik moet daarbij vertellen... dat ik even van het padje af was. Ik ben in het circuit opgevangen. En het goede nieuws is dat ik morgen weer... naar een appartement toe ga en mijn studie voorzet. Het beeld van een meisje zal ik nooit vergeten. Nou, dat soort mensen zullen ook straks met elkaar tegen elkaar gaan voetballen. Op de Dam, het Museumplein 2015. WK voor daklozen. Frans Derks, ik zal jou vragen om even stemmig af te sluiten. Want uh, we hebben hier een prachtige vleugel staan. tegenover de kerstboom. Wat wil je gaan spelen? Ik wil, ik wil iets van Chopin spelen. Wat, wat een modern tintje heeft gekregen. En Vooruit. Ze, ze noemen dat No Other Love. Oké, okay, dan vraag ik jou om uh, naar de, shop, naar de uh, vleugel te lopen. In lijn 1 nu, ter afsluiting, stemmer Frans Derks met een stuk van Chopin.